5 uur. Het NOS journaal. Gert Kluk. 2012 was een goed beursjaar. Nog eens 500 banen weg bij Nederlandse tak Royal Bank of Scotland en Samoa viert als eerste de jaarwisseling. De Amsterdamse aex index heeft 2012 afgesloten met een jaarwinst van bijna 10%. Daarmee blijft Amsterdam achter bij de Duitse beurs. De DAX-index in Frankfurt boekt een jaarwinst van bijna 30%. En de beurs in Parijs van 15%. Op de aandelenmarkten waren er grote uitschieters. Het aandeel KPN daalde in de jaar tijd 60% in waarde. Het aandeel Air France KLM boekte meer dan 75% winst.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 De bank zegt dat een vertrek uit Nederland niet aan de orde is. De Vereniging van Effectenbezitters wil zo snel mogelijk een aandeelhoudersvergadering over de vastgoedportefeuille van bankverzekeraar SNS Real. Aanleiding zijn berichten dat SNS keer op keer forse bedragen moet afboeken op de vastgoeddivisie. In de reactie laat SNS weten dat de berichten in het Financiële Dagblad en NS Handelsblad zeer onzorgvuldig zijn. Volgens een woordvoerder van SNS Riaal is er nog geen formeel verzoek van de VEB om een extra aandeelhoudersvergadering te beleggen. Elitetroepen van president Assad proberen een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus heroveren op te rebellen. De oppositie heeft het over een van de grootste militaire operaties in de wijk in de afgelopen maanden. De wijk Daraya, die in handen is van het Vrije Syrische leger, wordt met raketten en tankvuur bestookt. Daarbij zouden vandaag zeker vijf doden zijn gevallen.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 In Sydney werd het traditionele vuurwerk afgestoken bij de Harbour Bridge en het Opera House. Daar kwamen ongeveer anderhalf miljoen mensen op af. Particulieren mogen in Australië zelf geen vuurwerk afsteken. In Nederland wil GroenLinks ook zo'n verbod. In Burma wordt voor het eerst in jaren nieuwjaar officieel en uitbundig gevierd. In Rangoon, de grootste stad van het land, tellen tienduizenden mensen de laatste seconde, de laatste seconde van 2012 af. Onder het militaire bewind waren nieuwjaarsfeesten en vuurwerk verboden.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 De kans op de zon is wat groter dan dinsdag. De dagen daarna verlopen overwegend grijs. En soms valt er wat regen of motregen. ANUB -E Verkeersinformatie. De a 22 Beverwijk richting Velsen is dicht bij de Velsertunnel. In de tunnel is een auto met aanhanger geschaard. Voorlopig kunt u beter omrijden via de Wijkertunnel, de A9. Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdik. Vijf over vijf. Goedemiddag als u denkt, ik blijf lekker binnen. Trek de gordijnen dicht en laat de knallen buiten voor wat ze zijn. Ons voornemen voor het komend half uur. Veel vuurwerk op deze zender. U bent gewaarschuwd. We beginnen in dat verband met het nieuws in Amsterdam waar het staatsloterij Oudejaarsfeest veel last heeft van de harde wind. Twee poppen van 12 meter hoog die elkaar precies om middernacht zouden kussen, die worden niet neergezet. Het feest wordt vanavond live uitgezonden op SBS 6. Sander van Gelen, goedemiddag. Goedemiddag. Uitvoerend producent van dat Oudejaarsfeest. Twee poppen van 12 meter hoog, kunt u dat eens wat meer beschrijven? Uh, ja, um, uh, niet binnen blijven voor vanavond, Het wordt fantastisch. Alleen uh, we hebben wel vanmiddag vanochtend eigenlijk moeten besluiten om uh, onze twee iconen, uh, poppen van 12 meter hoog inderdaad, die ook nog op constructie zijn. Dus eigenlijk zijn iets hoger, om die um, te laten vervallen voor vanavond. Omdat het is gewoon eigenlijk met de wind uh, te zwaar voor ze. Want wat voor gevaar uh, zou dat kunnen opleveren? Uh, nou, het zijn een, uh, een oud-honderd mannetje en vrouwtje. Wij, eigenlijk zijn we al uh, jaren op zoek naar een uh, iconisch 12 uur moment. En we kennen natuurlijk allemaal de bal uit New York. En wij zochten ook zoiets, maar het liefst nog iets mooier. En we keken altijd naar de internationale beelden waar Amsterdam dan in zat in het rijtje met uh, Parijs, Londen, New York. En dan kwam Amsterdam er altijd uit als um, uh, de stad waar het is hier natuurlijk wat kleiner en gezelliger. En wij zagen vooral tussen al die enorme gebouwen van, uh, van al die wereldsteden zagen wij vooral tussen de mensen. En dat heeft ons eigenlijk geïnspireerd op dat kuspaar. Dus we hebben een enorm kuspaar, wat om 12 uur kust. Die tradities hebben we vorig jaar gestart. Um, en die wilden we heel graag voortzetten, maar dit jaar is, uh, is het weer ons een beetje de baas daarin. Nee. Ja, bent u erg teleurgesteld? Ja, ja ik vind het jammer, uh, want ja, we zijn bezig met het bouwen van die traditie en dan is het natuurlijk hartstikke jammer dat het in het tweede jaar uh, even niet doorgaat. Um, aan de andere kant uh, geeft het ook wel weer rust, want we weten dat nu alles wat we gaan doen, dat dat gewoon uh, goed gaat en dat wordt hartstikke mooi. Ja, wat wordt dus, het, uh, komt er een alternatief? Ja, we hebben een, uh, een theatraal spektakel eigenlijk, vlak voor 12 uur, waar wij met z'n allen afstellen. En de poppen vormden daarin een onderdeel van het verhaal en het verhaal hebben we iets aangepast. Dus op welke manier? Als je het weet, dan zie je het niet. Nou, um, uh, we gaan het zeg maar met licht oplossen en uh, gelukkig ziet het dan uit dat het wereldspektakel wat hier aan de, op deze nieuwe locatie veel groter is dan op het museumplein waar we voorheen zaten en dat, dat gewoon door kan gaan. Dus um, het wordt toch nog een hele mooie avond. Wacht even, wat wat gebeurt er dan op middernacht precies? Um, nou, we tellen natuurlijk met z'n allen af hier in Amsterdam. Iedereen staat, uh, want ik weet niet of het duidelijk is, maar we zitten aan het Oosterdok. Ja. Dus bij het Scheepvaartmuseum en het schip de Amsterdam. En dat schip is prachtig uitgelicht en uh, de kanonnen van het schip, die zullen vanavond ook eigenlijk het ritme van het aftellen bepalen. Um, en iedereen telt mee en uh, op 12 uur barst er een groot vuurwerk uh, los, boven dat schip en uh, boven het water. Dus dat uh, gaat er prachtig uitzien. En dat vuurwerk gaat in ieder geval wel door? Uh, ja, zoals het er nu uitziet gaat het goed met de wind, gaat het de goede kant op. We houden dat van minuut tot minuut bijna in de gaten. En het lijkt er nu op alsof het allemaal verder gewoon door kan gaan. En dan moeten de mensen die gaan kijken, s'nachts om twaalf uur zelf... maar even dat kussen voor hun rekening nemen... om in ieder geval die nou, traditie op de grond niet te laten verdwijnen. Sander en, van daar van de beelden wel de wereld over. Uitvoerend producent van het Oudejaarsfeest. Bijna middernacht in Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Vanavond en vannacht is er niet alleen veel blauw op straat, maar zit ook veel blauw achter een beeldscherm. Voor het eerst heeft de politie deze jaarwisseling overal in het land real-time intelligence units ingezet. Zoals in Rotterdam, waar John Sabach een kijkje ging nemen. Vanaf de 20e verdieping van het World Port Centrum... heb je een prachtig uitzicht over de Erasmusbrug. Waar vanavond ook het vuurwerk zal vinden. Het zal een prachtig gezicht zijn van hieruit. Maar Martine Vis, van de korpsleiding van Rotterdam Rijnmond... van de politie Rotterdam Rijnmond, heeft daar helemaal geen tijd voor. Nee, ik heb daar helaas uh, weinig tijd voor. Ik uh, ben uh, vannacht algemeen commandant van ons SGBO. Dat betekent dat uh, ik met uh, de uh, ruim 1100 politiemensen die aan het werk zijn in Rotterdam. Uh, mag zorgen dat de openbare orde gehandhaafd wordt. Dat wordt Berkelijn Rode Reis, 501. U neemt dan de 504 waarover? Ja, maar dankjewel, 501. Uit... En mevrouw Vis is niet de enige die vanavond met de rug naar het vuurwerk toestaan. Deze hele zaal zit vol met monitoren en beeldschermen. En daar zitten mensen achter, die zitten te kijken. Wat zijn die aan het doen? Ja, dit zijn de mensen van de meldkamer. Die eh, nemen alle 112-meldingen aan en beoordelen dan of het voor de politie de brandweer of de ambulance is. Uh, en vervolgens worden die meldingen ook weggezet. En uh, worden ze uitgegeven aan uh, hulpverleners die uh, op die melding gaan acteren. Een stukje verderop zit het Real Time Intelligence Center. En het Real Time Intelligence Center is er om al die mensen op straat te ondersteunen. Dat betekent dat zij op het moment dat er zo'n melding valt in de systemen... de informatie proberen te zoeken. En uh, proberen uh, extra informatie mee te geven aan de mensen op straat. Bijvoorbeeld over de gevaarszitting of een foto van iemand... als het gaat om een uh, geweldpleger die we zoeken. Uh, ze kijken zijn er eerder meldingen geweest die er bijvoorbeeld toe leiden dat er heel veel geweld gebruikt is. Uh, want ja, dan ga je op een andere manier daar naar binnen. Als daar iemand zit uh, waarvan je weet dat hij heel snel geweld gebruikt, dan wanneer dat niet zo is. Die kijken bijvoorbeeld in wat voor auto rijdt zo iemand. Dat op het moment dat zij aankomen rijden en er komt hun tegemoet weg van die woning... een auto die lijkt op dat signalement of dat kenteken. Dan kunnen ze die langs de kant zetten om daarmee... Eerder te kunnen komen tot een aanhouding. En, en wat voor systemen zoeken zij? Ja, ze zoeken in allerlei systemen, politiesystemen, maar ook open, open bronnen, soms op social media. Alle systemen en alle plekken waar wij maar informatie kunnen vinden, daar uh, zullen we informatie zoeken. En niet alleen in deze regio, maar door het hele land. Want het Real-Time Intelligence Centrum is niet alleen van Rotterdam. Op elf plekken in het hele land gebeurt dit en kunnen we elkaar ook helpen. En desnoods kunnen we zelfs ook met de collega's in het buitenland contact leggen. De 27 december van start gegaan. Als het nou tijdens haren er was geweest, had dat dan de rellen kunnen voorkomen? Nou voorkomen niet, maar uh, op het moment dat je met elkaar uh, zeven dagen per week, 24 uur per dag er bent om de collega's te ondersteunen die op straat aan het werk zijn, kun je mensen wel uh, helpen. Kun je extra informatie genereren, uh, daarmee zou je iets als haren misschien niet kunnen voorkomen, maar kun je wel de mensen op straat beter ondersteunen en meer veiligheid bieden dan wat je uh, op sommige momenten in het verleden kon. En kijkt u nou vanavond ook preventief op social media, op Twitter, op Facebook? Of er mensen zijn die oproepen tot relletjes? Ja, uiteraard. Dat doen we altijd. Maar zeker in zo'n nacht als de nieuwjaarsnacht, waarin het toch een beetje spannend is... en waar we echt de doelstelling hebben om het gezellig en leuk te houden... kijken we zeker ook op alle social media om te kijken of daar iets uitkomt waar wij op moeten interveneren. Maar laten we hopen dat we gewoon alleen maar van het mooie vuurwerk kunnen genieten. Ja, mijn slogan is laten we er met elkaar een mooi feest van maken. Een veilig feest en een mooi feest. Dus daar ga ik alles aan doen om dat waar te maken. Het patrouilleren op de sociale media de komende uren, komende nachten. We horen al veel knallen in deze reportage. Eerder al vanuit Kampen, eerder ook al uh, van mensen die erover praten. Het uh, uh, verkopen is de afgelopen dagen zoals duidelijk geworden weer volop verkocht. De belangrijke vereniging Pyrotechniek Nederland heeft de verkoper geïnventar geïnventariseerd. Lea Groeneveld van de brancheorganisatie, goedemiddag. Voor hoeveel geld is er uiteindelijk in gekocht? Het zal ongeveer zo'n 70 miljoen geweest zijn. 70 miljoen. En is dat veel als je het vergelijkt met vorige jaren? Dat is ongeveer hetzelfde als afgelopen jaar. We hebben uh, de laatste uh, jaren een kleine teruggang gezien. Maar dit jaar hebben we eigenlijk uh, is de zaak weer gestabiliseerd. En dat is vooral gekomen omdat er meer mensen vuurwerk gekocht hebben. Per hoofd van de bevolking is er iets minder verkocht. Maar er zijn meer mensen die gedacht hebben van nou uh, dat vuurwerk hoort bij de traditie avondviering en we gaan wat vuurwerk kopen. Dus dus gemiddeld hoeveel is per persoon uitgegeven? Nou dat is op het internet is dat 74 euro en in de winkel ligt dat wat lager. Lager? Ja dat ligt in de winkel wat lager. Ja, ja. want er zijn ook toch, dan nog veel jongelui die, uh, die die wat wat klein vuurwerk kopen. Dus dan heb je eigenlijk ja, nog meer kopers. En op het internet zijn echte liefhebbers. Ja, die zoeken dan uh, de, via die mooie filmpjes die te zien zijn... echt een hele mooie collectie bij elkaar. En in de winkel heb je vaak toch mensen die uh, je ja, die, die vuurwerk misschien nog niet zo kennen... en die, die gewoon zeggen van nou, ik wil voor 25 euro een zak vuurwerk. Uh, dus daar, daar heb je dat zijn andere kopers. Ja, en mensen weten ook uh, steeds vaker de weg naar het internet te vinden... om daar het vuurwerk te vinden. Ja, dat blijkt. Er is dit jaar weer gegroeid. We zijn dit jaar, wat het internet betreft, 7% gegaan wat de verkoop betreft. En, uh, en wat ik al zei, de mensen kunnen veel bewuster kopen dan. Ja, en 70 miljoen euro in totaal. Het leek er een beetje op vanwege dat slechter weer wat is voorspeld voor komende nacht... dat het wat zou teruglopen. Maar dat valt, zo te horen, toch nog mee? Dat valt zeker mee. En dat uh, valt ons ook vooral mee. Want toen we vanmorgen uh, uh, het KNMI hoorden over, over de weersvoorspelling... toen schrokken we eerst. Toen dachten we van oei... Uh, dat kan wel eens heel erg slecht zijn. En dat, de dag begon ook eigenlijk heel erg traag in de winkels. Maar zeker na een uur of twee, uh, uh, twee uur vanmiddag, toen, uh, toen liep het storm. En uh, ja blijkbaar vertrouwen de mensen er toch op dat het uh, om twaalf uur toch nog een kwartiertje mooi weer is. Want dan, uh, dan kunnen we toch, uh, laten we zeggen, 80% van het vuurwerk gaat meestal om twaalf uur de lucht in, dus uh, dan, dan kunnen we er toch van genieten. Nou, dat is waarschijnlijk tegen ho ho hoop tegen beter weten in, hoor. Want Marco Verhoef die had het echt over wind en bewolking en regen... in het hele land, met uitzondering van Zuid-Limburg. Nou, ja, het, het is, het, kijk, als het hard waait, dan is het misschien ook zo'n bui weer voorbij. Dus uh, ik denk dat degene die vuurwerk gekocht heeft... Uh, hoopt op dat partiertje droog weer um, van 12 tot daarover 12. En wat is het populairste vuurwerk dit jaar geweest? Nou, het is heel duidelijk een trend naar nou, nog meer siervuurwerk. In het verleden, uh, zeg maar een aantal jaren geleden, maar dan praat ik ook al over tien jaar geleden, was ooit uh, was dat 50-50. Vuurwerk, knalvuurwerk, siervuurwerk. En nu 80% siervuurwerk. Dat is af en toe niet te horen hoor, als je dan vandaag al over straat loopt. Nee, maar ook bij siervuurwerk hoor ik wel een harde knal. Want uiteindelijk, uh, als je een vuurpijl omhoog schiet, dan, dan heb je een knal nodig om die sterren te verspreiden. En uh, ja, dat is, uh, dat, is, dat, is, dat is dan ook een kanaal die in het siervuurwerk verwerkt zit. Hoe lang denkt u zelf vanavond nodig te hebben om uw vuurwerk af te steken? Nou, maar ik ben ook met een half uurtje zeker klaar hoor. Want uh, voor mij moet het ook, uh, ook krachtig zijn en hoeft het zeker niet heel lang te duren. Leo Groeneveld van de brancheorganisatie Pyrotechniek Nederland. Ik dank u hartelijk. Prettige avond en een goede nacht. Dank u wel. Straks veranderingen bij jeugdzorg in Brabant. Zij gaan morgen 1 januari in. Die veranderingen moeten allemaal beter worden. Het is nog steeds uitstekend in het verkeer, want er zijn geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. ...uit 1985 van Young Cannibals. Ook niet meer zo jong met Johnny Come Home. Maar die zal inmiddels wel thuisgekomen zijn, Johnny. Een goed voornemen in de jeugdzorg. Kinderen moeten eerder door jeugdzorg worden geholpen... nog voordat problemen escaleren. En er moeten bijvoorbeeld niet meer zo'n tien verschillende hulpverleners... bij één gezin over de vloer komen. Om dat te bereiken en ook om de zorg efficiënter te maken... zijn vanaf 2015 gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nu gaan de provincies danig over. In Noordoost-Brabant hevelen ze met ingang van morgen... al meer dan de helft van de jeugdzorg over naar de twintig gemeentes burgemeester van Kuik, Kuik, Wim Hillenaar. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Ogerdijk. Vertel eens, wat verandert er concreet op 1 januari? Nou, op 1 januari gaan wij wat we noemen de enkelvoudige ambulante jeugdzorg... Die gaat overal uh, naar de gemeente. Wat is ambulante enkelvoudige hulp? Ambulante is die zorg die, uh, die geen verblijf vraagt. Dus uh, die gewoon aan huis geboden wordt. Dat zijn, uh, dat zijn gesprekken met therapeuten, dat zijn trainingen, dat zijn video-home trainingen bijvoorbeeld. Gezinsbegeleiding. Uh, en enkelvoudig wil zeggen dat het niet om de zwaarste problematieken gaat, maar wel gewoon over serieuze problemen waar zorg aan besteed moet worden. En dat is een belangrijk deel van de jeugdzorg eh, die sowieso op ons afkomt inderdaad. En wij hebben gezegd laten we dat eh, gewoon per 1 januari 2013 al oppakken. Dan kunnen al die partijen die dat nu aan het doen zijn, eh, die kunnen ook gewoon veel beter aan elkaar wennen. Anders dan zijn we dadelijk een heel jaar kwijt eh, met hele ingewikkelde discussies over hoe we het het beste kunnen regelen. Terwijl als we het gewoon gaan doen... Dan, uh, dan denken we dat, we dat we het veel sneller en veel beter kunnen krijgen. Want, want hoe gaat dat dan veranderen? Stel je voor, je hebt een gezin waarbij de dochter van 15 uh, hulp nodig heeft... of de ouders ook. Wat gaan ze dan nou vanaf 1 januari morgen in Kuik... en in 19 andere gemeentes in Noordoost-Brabant anders doen dan wat ze nu hebben gedaan? Ja, we doen het inderdaad in de hele regio. Wat anders gaat, is het aanspreekpunt voor de gezinnen... is eigenlijk al het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alleen, dat is hulpverlening en de meer gespecialiseerde zorg... Daar hebben we het dan nu eigenlijk over en dat gebeurt nu nog door het bureau jeugdzorg. En wat straks eigenlijk gaat gebeuren is dat vanuit het adres van het Centrum voor Jeugd en Gezin ook die zorg geboden kan gaan worden. Dus u, u haalt er simpelweg een loket weg? We halen eigenlijk een loket weg en we gaan ervoor proberen te zorgen dat we ook echt kunnen gaan werken met, het is een bekende kreet, met één gezin, één plan. Dus dat gezin is al bekend bij Centrum voor Jeugd en Gezin. Er is voor één kind nog wat extra zorg nodig. Dan kan dat ook vanuit datzelfde centrum worden, uh, worden geregisseerd. Dat is niet per se dat dat centrum het zelf gaat doen, maar dan kan het wel worden doorgeleid... naar die specialistische zorg die, er, die dat nu ook doen. Wat u zegt, we gaan dat proberen te doen. Mag ik daaruit afleiden dat het nog niet helemaal 100% gegarandeerd is dat het ook gaat lukken? Nou, kijk, verbetering gaat zeker lukken. Alleen. Ik geloof er nooit dat je kunt zeggen per 1 januari gaan we als met een toverstafje alles veranderen. Daarmee ja, want het loket krijgt het een stuk drukker als ik u zo hoor. Nou, dat loket, uh, nee, die krijgen, die, die, krijgen het, die krijgen het niet per se drukker. En voor zover ze het drukker krijgen worden ze daar ook in ondersteund door de mensen die het nu vanuit bureau jeugdzorg doen. Dus je gaat mensen die het, het, het werk al doen, die gaan het vanuit verschillende posities uh, vanuit de gemeente nu doen. De gemeente wordt verantwoordelijk en ik denk dat dat duidelijkheid schept... Voor zowel de klanten als ook voor mensen die er die af en toe denken van kan het niet wat scherper. Want dan weten ze dat ze de gemeente daarop kunnen aanspreken. Maar ja, waarom is dat zo voordelig om de gemeente daarop te kunnen aanspreken? Nou, de gemeente, die kent iedereen. De gemeente is een overheidslaag die makkelijk te vinden is. Je kunt de wethouder aan zijn jas trekken. Of anders een raadslid. En de provincie en ook de zorgaanbieders, dat zijn toch wat... Abstractere partijen voor de gemiddelde burger. Ja, zie je ook het experiment voor de rest van het land? Of experiment klinkt misschien oneerbiedig, maar de, de, de, de, het pilotproject? Nou, ik, er wordt wel met nieuwsgierigheid naar gekeken, want iedereen, over een jaar zijn ze allemaal aan de beurt. Uh, en wij zeggen. Volgens ons is dit de beste manier om te leren. Niet over de rug van die kinderen, maar juist omdat het over concrete kinderen gaat... en geen enkele professional kinderen tussen wal en schippen laten vallen... weet ik zeker dat we, het, dat we het goed gaan oppakken. Ja, Het gaat natuurlijk wel gepaard hè? Over, uh, over, over een tijdje met bezuinigingen... waarbij um, uh, de gemeenten het uiteindelijk minder moeten doen, meer moeten doen met minder geld. Gaat het dan wel lukken? Kunt u dan wel die hulp voor mensen die dat nodig hebben garanderen? Nou, misschien zou ik daarom ook wel proberen. Dat is, dat is inderdaad de grote uitdaging. Dit jaar, nee, hebben dit jaar geldt dat nog niet. We doen het nu nog met het, met het bestaande geld. En dat maakt ook dat we dit jaar heel goed kunnen gaan kijken hoe we, of we en hoe we het inderdaad ook efficiënter kunnen gaan doen. Ja, kan ik, dat. ik denk dat door het weghalen van dat ene loket we al een hele slag kunnen maken. Maar dan heb je toch meer, meer mensen met meer, meer hulp nodig die dan straks voor minder geld geholpen moeten worden. Dat je, dat je vroeger de dingen kan waarnemen. Dus vanuit dat Centrum voor Jeugd en Gezin. En eigenlijk ga je proberen ze zo, zo lang mogelijk... bij de uh, gespecialiseerde zorg weg te houden... om, om uh, kleinere toevoegingen aan die hulpverlening uh, eerder te kunnen doen. Dus meer preventie. Aan het loket in de gemeente uh, heel Nederland... Uh, op het gebied van de jeugdzorg gaat kijken hoe u dat gaat doen... in Kuik, burgemeester Wim Hillenaar. In dank hartelijk. en in vele andere gemeentes in noord brabant In noord brabant ja. Ik wens u daar succes bij. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Gaan we naar Kampen, waar de oudjaarstraditie van het karbiet schieten... voor veel plezier, maar misschien ook wel voor veel overlast zorgt. Roel Paul, heb jij je oordopjes inmiddels ingedaan? Nou, ik heb een hele stevige koptelefoon op en dat helpt ook erg goed. En het is trouwens uh, ook uh, een beetje politievoorschrift. We zijn uh, meegeweest op een patrouille en uh, daar mocht je niet aan meedoen... zonder oordoppen of koptelefoon en um, beschermbril. Dat had ik ook netjes bij me. De Arbo-wetgeving. Maar uh, het de arbowetgeving, ja, zeker. Allerlei veiligheidsmaatregelen. Uh, Had u uw veiligheidsbril ook op uh, burgemeester Bord Koelenwijn? Want u heeft er net een rondje op zitten, hè? Ik heb er inderdaad een rondje op zitten. Ik heb niet een veiligheidsbril, ik heb een gewone bril. Die is ook wel nuttig om uh, de zaken scherp in oogenschouw te kunnen nemen. Is het nodig? Ik heb wel uh, inderdaad... Uh, uh, dopjes in mijn oren. Ik ben ook moltenrijder, dus het was makkelijk dat ik die dopjes uh, ter beschikking had. En uh, ik heb wel uit ervaring meegekregen dat het uh, wijs is... om die uh, in de week voor Audiërsdag en op Audiërsdag uh, bij me te hebben. Want ik merk, uh, als ik het rondje doe, uh, dat, ik, uh, dat de jongeren het erg leuk vinden... om ook uh, de burgemeester even op de melkbus te zetten. En, uh, en daar bent u op ingegaan natuurlijk? Nou, het is inderdaad een feest. Dus daar ben ik inderdaad... Het is zelfs een feest. Daar ben ik inderdaad op, op ingegaan. Maar het is wel wijs om enige oorbescherming bij de hand te hebben. Ja, die knallen die nou afgaan, dat is een metertje of twee, driehonderd hier vandaan. Als je er bovenop zit, dan uh, scheuren je trommelvliezen bijna aan flarden. Nou, we moeten natuurlijk niet overdrijven. Maar uh, ik hoorde u net over wat veiligheidsvoorschriften. Dat is wel wijs om ervoor te zorgen dat je oordopjes en een veiligheidsbril bij de hand hebt. Ja. En hoe voelt dat dan als je op zo'n melkbus zit? Nou, waar je stevig op moet letten... dat is natuurlijk dat je, wanneer je een lange jas draagt, zoals ik... dat je je pandjesjas niet voor het deksel hangt. Want de eerste keer dat ik het deed, overkwam ik dat mijn pandjesjas in de fik stond. Dus dat moet je natuurlijk niet teveel hebben. Daarnaast moet je stevige schoenen hebben... omdat er een behoorlijke terugslag plaatsvindt. Dus je gaat er stevig op zitten. Je kijkt goed om je heen. Je zorgt ervoor dat je een aansteker hebt die zodanig is... dat je niet de blaren op je duim hebt staan. En uh, ja, wanneer je, zeg maar, je van die gemakken hebt voorzien... Ja. dan is het uh, ja, bijzonder, uh, een bijzondere ervaring zeg maar, om ook van het schieten gebruik te maken. Ja, een bijzondere kik om uh, die dreun door je lijf te voelen. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, dat is natuurlijk het uh, contact met de jongeren zelf. Waarbij ik eigenlijk van jaar tot jaar zie dat... Uh, uh, het werk wat de jongerenwerk doet en de wijkagenten doen... en de contacten die we zo een jaar lang met elkaar opbouwen... dat die uh, verzilverd worden. Want als ik nu ergens kom, dan uh, is men er trots op... Uh, als het gaat om de manier waarop het georganiseerd wordt. Er zijn andere tijden geweest. Hè? Ik heb me laten vertellen dat Kampen wel eens de opening van het journaal was op 1 januari. Vanwege de onlusten. Nou, ik uh, kom inderdaad ook wel kampenaren tegen... die uh, ook als burger er altijd trots op zijn... dat zij ooit uh, met de mee uh, stevige robbertjes hebben gevochten. Ja. Die tijd uh, die is nu gelukkig uh, voorbij. Hij heeft ze aardig onder de duim. Maar wordt u niet veel één uh, met de kampenaren... door op karbietbussen te gaan zitten en zo? Want u moet wel de orde handhaven vannacht. Nou, kijk, wanneer die kampenaren zich ook aan de afspraken houden... dan heb ik er helemaal niets op tegen om ook één met de kampenaren te zijn. Want uiteindelijk ben ik kampenaar en ben ik ook één van hen. Wat ik wel heel duidelijk maak aan hen, dat is van... we hebben hier onze tradities. Uh, alleen laat het een zodanige traditie zijn... dat ook andere mensen van kunnen genieten. Het is hier gebeurd in kampen, nog maar zeer recent... dat uh, bewoners echt uit kampen weggingen... omdat zij de jaarwisseling niet wilden meemaken... Zojuist sprak ik nog de, de, de bewoners van Hagenbroek. die nu met plezier staan te kijken naar wat er gebeurt... en de jongeren een groot compliment maken voor wat er gebeurt. Terwijl de jongeren zelf zeggen... burgemeester, uh, we doen het op deze manier. Maak het mee, kijk ernaar... en mag het volgend jaar alsjeblieft op dezelfde manier. Nou, Daar ben ik bijzonder trots op... dat uh, zeg maar, dit uh, op deze wijze uh, georganiseerd kan worden. Nou, volgens mij zijn de voortekenen goed... Voor een rustige oud en nieuw in Kampen. De tradities daar in Kampen. We genieten erbij. Rustig. Ach. We horen het op 80 graden weer. Dankjewel, Roepa. Tot later. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zes. Sjerdmuk. Dit jaar hebben Nederlanders voor zo'n 70 miljoen euro aan vuurwerk gekocht. Ongeveer hetzelfde bedrag als vorig jaar. In totaal waren dit jaar wat meer kopers. maar ze gaven het per persoon wat minder uit. En steeds meer mensen blijken te kiezen voor siervuurwerk. De Vereniging van Effectenbezitters wil zo snel mogelijk tekst en uitleg... over de vastgoedportefeuille van bankverzekeraar SNS Real. NRC Handelsblad en het FD schreven onlangs... dat SNS keer op keer forse bedragen moet afboeken op die vastgoeddivisie. In de reactie zegt SNS dat de berichten zeer onzorgvuldig zijn... en dat de gegevens in de artikelen grotendeels onjuist en verouderd zijn. Pakistan heeft nog eens vier Taliban-gevangenen vrijgelaten... onder wie een voormalige minister van de Taliban in Afghanistan... Met de vrijlating wil Pakistan bijdragen aan het vredesproces in het buurland Afghanistan. Afghanistan wil graag met de taliban tot een vergelijk komen... voor de NAVO-troepen Afghanistan in 2014 verlaten. En de Amsterdamse beurs is 2012 bijna 10% hoger geëindigd. Het is beste beursjaar sinds 2009. Met de jaarwinst blijft Amsterdam wel achter bij die van de Duitse beurs. De DAX-index op de beurs van Frankfurt boekt een jaarwinst van bijna 30%. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Marco Verhoef. Ja, het is overal bewolkt en inmiddels begint het in het noordwesten en westen te regenen en die regen breidt zich uit naar het oosten en zuidoosten. Tijdens de jaarwisseling is het in Limburg misschien nog net droog. Verder is het over het algemeen nat en vroeg in het nieuwe jaar wordt het dan als eerste weer droog op Tessel en Terschelling. Het is zacht, temperaturen liggen rond 7 graden en er staat veel wind, dat maakt het vuurwerk afsteken nog extra gevaarlijk. Er staat windkracht 5 tot 6 boven land en een 7 in de kustgebieden. Morgen gaat de wind afnemen, de regen trekt in de ochtend naar het oosten weg en in de middag is het op veel plaatsen droog met wat zon. Het wordt dan 8 graden en in het nieuwe jaar blijft het voorlopig aan de zachte kant. We gaan wel een veel drogere periode tegemoet met van tijd tot tijd zon. ANUB Verkeersinformatie. Het is rustig op de wegen. Er zijn wel een paar kleine problemen. De A10 West richting Den Haag is dicht bij de Koentunnel door technische problemen. Vida veroorzaakt dat niet. Omrijden is wel nodig. Dat kan via de Zeeburgertunnel, de A10 Noord en Oost. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat de enige file van dit moment. Bij Noordorp 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Het is drie over half zes op deze laatste dag van 2012. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Hoogspel in de Amerikaanse politiek van een rustig reces is daar. Geen sprake, in tegendeel. De klok tikt richting het eind van het jaar. En in Washington houden ze de adem in de Senaat. Zo is het laatste bericht is zojuist begonnen aan de laatste zitting van dit jaar. De centrale vraag, komen democraten en republikeinen eruit met de begroting? On the edge of the fiscal cliff, US lawmakers are running out of time to stop America from sliding into recession and dragging the rest of the world down with it. I'm Ali Velshi in New York. Pauline Ju is in Hong Kong. De kans dat de partij het volledig eens worden is niet groot, maar het debat wordt minder grimig gevoerd naarmate de deadline nadert. De tijd raakt op, zegt de Republikeinse senator Mitch McConnell en er staat veel op het spel. I could all know we're running out of time. is far too much at stake. Politieke gamesmanship. We moeten de Amerikaanse families en businessmen van deze looming tax hike. Everyone agrees dat dat actie nodig is. Necessary. Senator Harry Reid zegt dat te beseffen en hoopt dat het overleg tussen McConnell en president Obama alsnog tot resultaten leidt. De Republican leader heeft me verteld en hij heeft hier gezegd dat hij werkt met um, de vice president en hij en de vice president. Um, I wish them well in the meantime, and I will continue to try to come up with something. But at this stage, uh, I don't have a counteroffer to make. Op dit moment als Aldus-Democraat Harry Reid heb ik geen tegenbod uh, dat ik kan maken. Dus het is heel spannend. Hoe wordt die naderende fiscal cliff, het begrotingsravijn, door Amerikanen beleefd? Ik praat erover door met Theodora Uniken Venema in Florida. En Bernardine van Kessel in Ohio, twee Nederlandse Amerikanen. Mevrouw Venema, we hoorden het net, Washington houdt ja. de adem in. Ervaart u dat ook zo? Ja, dat ervaar ik ook zo. Nou, De fiscal cliff heeft natuurlijk uh, iedereen is teruggeroepen van zijn vakantie, alle kankers, om dit op te lossen voor het uur van middernacht in ja. Amerika. Hoe is voelt u die spanning? Of... Uh, nou, je kunt natuurlijk veel naast je neerleggen, maar dit is toch wel heel belangrijk. Uh, het zou, als het niet lukt, zeker de VS in een recessie brengen, maar ook de wereld daarmee. Alle mooie plannen die Bush in zijn belastingverlagingen heeft bereikt, die vervallen dan. De aandelenmarkt zal er ongetwijfeld onmiddellijk op reageren. Het gemiddelde gezin betaalt meer belastingen. De kleine vliegvelden worden gesloten. De verkeersleiders kunnen niet betaald worden. De werkloze uitkering gaat vervallen. En de subsidies in de landbouw, melk rood, eieren, alles gaat duurder worden. Als u dat zo vertelt, Wat mevrouw, spreek... als, als mevrouw maar dan lijkt het inderdaad... alsof het land ja. op de rand van het uh, spreekwoordelijke uh, uh, ravijn staat. Merkt u dat dan ook zelf? Uh, want u bent werkzaam als makelaar in Florida, nietwaar? Ja, klopt. Nou, het is dus de afgelopen drie maanden... geweldig goed gegaan met Amerika. We hebben meer productie, verlaging van de werkloosheid... de rentes zijn laag, de levensmiddelen... Die zijn gesubsidieerd. Iedereen heeft genoeg voor alles, Melk, brood en brodenijen. En het vertrouwen is Ameri in Amerika is hoog op dit moment. Dat gaat natuurlijk veranderen als de fiscal cliff niet wordt opgelost. En we komen van de cliff te vallen. Maar ik geloof daar dus niet in. Nee? Het is het oude plaatje van het congres. Dat natuurlijk enigszins vergrijst in zijn zetel is. Het congres is dezelfde groep. Voor jaren, er komt weinig verjonging in. En die willen gewoon blijven zitten. Dus daarom zijn we al een aantal weken, maanden hiermee bezig. En in feite, al vier jaar. Toen hebben we ook al eens een, een probleempje gehad. Uh, het geld was er niet. Uh, nou, het moest erop of eronder. Twee jaar geleden hebben we hetzelfde beleefd. Maar ja, toen kwamen de verkiezingen eraan. Nu zijn we dan voorbij, die verkiezingen. En. Ik denk dat er wel een overeenkomst komt, want niemand is gebaat bij het vallen van de klif. Want u hebt inderdaad de gevolgen uh, zich geschetst, zoals die mogelijk kunnen intreden, mocht die overeenkomst niet komen. We gaan even, mevrouw Venema van Florida, u staat in het zuiden naar Ohio, naar Bernardine van Kessel. Goeiedag. Ja. Goeiedag. Denkt u dat er een overeenkomst gaat komen, zo op het aller, aller, aller, allerlaatste moment? Nou, traditioneel gebeurt dat, vaak op het laatste moment met grote deals, dat die dan toch op het laatste moment nog gebeuren. Dus ik ben, ik ben uh, voorzichtig optimistisch dat er een deal wordt gesloten. Ja, maar dat gebeurt dan inderdaad op 31 december met de klok die heel voorzichtig aan het wegtikken is, voorzichtig maar wel genadeloos. En die limiet van die staatsschuld, want daar gaat het natuurlijk om, die komt wel dichtbij. Wat merkt u daar zelf van in, in, in Ohio? Uh, nou, in Ohio gaat het relatief gezien goed, zeker vergeleken met uh, heel veel andere staten. De, de werkloosheid ligt hier uh, iets meer dan uh, 1%. Uh, per percentage point beneden uh, de nationale officiële werkloosheid van 8%. Maar uh, de, de echte werkloosheid in Amerika is natuurlijk veel, veel hoger als je kijkt naar de langdurig werklozen. Dan, is het, uh, dan kom je uit op rond de 20%. Dus, uh, dus de, het gaat in Ohio goed. Er is, een, ge, er is een, uh, een budget van de staat Ohio dat gebalanceerd is, uh, wat je bijvoorbeeld niet ziet in staten zoals Californië. Mm -hmm. Maar uh, als je kijkt naar het federale niveau en naar, uh, naar, het, uh, naar het federale budget... ...dat heeft natuurlijk gigantische problemen. Ja, stel, en, stel, en dat stel, als... zie ik als een van de voordelen van de fiscal cliff. Er is, er is eindelijk een nationale discussie over de uitgaven en de belastingen in dit land. En er is veel te lang feest gevierd met een gratis lunch voor iedereen... ...en de fantasie van het oneindige lenen met een hele, hele lage rente... En daar gaan we nu de, de, de, de kosten voor betalen. Dus als ik, als ik even voortbeduur op die gedachte, want als die overeenkomst er dan niet komt en die fisco cliff, die gevolgen die mevrouw Venema zo helder schetsen, die komen er. U, u vindt het op zich niet zo'n heel groot probleem? Het zou goed zijn voor het nationale bewustzijn? Nou, de hele discussie op zich is al goed voor het nationale bewustzijn. Dat men eindelijk eens een keertje serieus kijkt naar de serieuze schulden van dit land. 10 uh, jaar, 15 jaar geleden was het een paar triljoen, nu is het officieel bijna 17 triljoen dollar. Ik heb vier kinderen, ik wil niet dat die voor die schulden opdraaien. En dat zullen ze uiteraard wel doen. Ja, Want alles wordt dus weer voor ons afgeschoven. Maar... En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat dit land eens dus kijkt naar zijn overheidsuitgaven die veel te hoog zijn. Vergeleken met de inkomsten. Dus hoe zou dan in dat geval een belastingverhoging die dan onroepelijk gaat intreden, uh, accepteren? Uh, alleen als die komt met, het, uh, met het, uh, st uh, het, het, het stoppen van de uitgaven, de uitgaven moeten omlaag ik denk dat dat belangrijker is dan om de belasting omhoog te doen. Ja, Bent u daar zelf ook mee bezig in uw eigen budget en van uw eigen inkomen met uw gezin? Dat u denkt vanavond de overheid uh, moeten we het kennelijk niet hebben als die zo aan het bakkelei zijn met elkaar. Uh, houdt u er al rekening mee met mogelijk uh, slechtere financiële tijden de komende tijd? Ja, zonder meer. Op welke ja. manier? Wij, uh, nou, wij geven minder uit. Uh, proberen meer te sparen en hebben, <laughs> halen geld weg uit de aandelenmarkt. Het, het appertje voor de dorst wat u even onder het matras houdt. Uh, ja, ja op, op, op een wat professionelere manier dan de matras. Maar ja, zo kan je het wel zien. Ja. Hoe geldt dat voor u, mevrouw Venema? Florida bereidt u zich ook voor op een flinke verhoging... mocht die overeenkomst er misschien niet komen? Nou, ik denk dat het Nederlandse Nederlands aardig bezuinigend is. Wij kijken altijd meer, denk ik, dan Amerikanen. Dan echte Amerikanen. Amerikaanse Amerikanen. Wat we uitgeven, of het wel in de, in de bank staat of niet, op de bank staat, uh, daar hebben wij sowieso al een handje van. We kijken nu, oké, okay, dit zit er, dus dit kunnen we uitgeven en dit is belangrijker dan dat. Dus op die manier zijn we altijd aan het voorsorteren, denk ik. Ja, want... Meer dan gewoon Amerikaan. Want veel Amerikanen die kopen op krediet... Ze hebben drie, vier, vijf verschillende creditcards waarmee ze het ene gat in het andere gat vullen. Ja. Um, als we kijken naar de manier waarop dit moment wordt gesproken over die overeenkomst... dat hoge spel wordt gespeeld in, in Washington. Hoe zijn de mensen in uw omgeving in Florida hiermee bezig? De, zoals het er nu uitziet voor iedereen. De hoge inkomens gaan een beetje meer betalen. Er moet bezuinigd worden op bepaalde voorrechten die we nu hebben, dat de Republikeinen, bezuinigingen in de zorg, op het medisch gebied, ouderen, ziekte, uh, dat zou misschien overkomen kunnen worden door in principe alleen wat belastingen te verhogen in de allerhoogste inkomensgroepen, wat ook fair zou zijn, volgens de meesten. De meesten vinden dat niet zo slecht. Wat veel slechter zou zijn, is als Jan Modaal meer belasting gaat betalen, minder heeft te besteden. Niet meer op komen voor de scholing van zijn kinderen, zoals Bernardine ook net eens zei, dat zou veel minder zijn. En dan gaan de, het voordeel wat net Amerika over de laatste drie maanden gehaald heeft: meer productie, minder werkloosheid, lage rentes, dat gaat in één klap weg. En dan hebben, zijn we ons voordeel in de wereldmarkt kwijt. Dan gaan die aandelen ook weg, want daar is dan minder AMO voor. Dan gaat er een heel ander plaatje spelen. Ja, Ik dat is dus het schrikbeeld, wat, wat, het schrikbeeld wat mogelijk uh, ja. kan gaan bestaan. Mevrouw van Kessel in Ohio, is, is, wordt het ook zo ervaren door de mensen in Ohio? Is dit het gesprek van de dag met dit doembeeld voor ogen? Uh, ja, men is er zeker mee bezig. Op welke ja. manier? Op een cynische manier? Of dat men toch wel vertrouwen heeft in Op de politici? Op een cynische manier? Op een cynische manier wellicht? Ja, oh ja, iedereen is, is, is. Ik denk dat de hele teneur en tendens in dit land, waar je ook bent, of dat nou Ohio is, of de oostkust, of de westkust, of in Florida, uh, dat die uh, vrij cynisch is. Men uh, in het land, Amerika, de gemiddelde Amerikaan, vooral hier in het Middenwesten, heeft zoiets van: jongens, we hebben een probleem. We kiezen het congres om dat op te lossen. En je hebt alleen maar gebakkelij. En ik denk dat de teneur is dat de gemiddelde Amerikaan zoiets heeft van: jongens, los het op. En uh, wat wat dus heel zorgelijk is, uh, er zijn uh veel goede mensen in, in leadership posities uh, in, de in het Amerikaanse congres... zoals bijvoorbeeld uh, representative Steve Lazarette van Ohio... die heeft er een pijltje bij gegooid. Het was een man die altijd naar het midden keek... die altijd bereid was deals te, sloten, te sluiten. Hij was een is een republikein. Hij was altijd uh, uh, zover te krijgen om een deal te sluiten met de democraten. En hij is ermee gekapt... Uh, door de, door de, de, ja, de, de cultuur in Washington. Okay, dus het gaat die... niet meer over de mensen. Het, het gaat over... Nou ja. Het, het, het, het, het, het lijkt niet altijd meer alsof men bezig is met het oplossen van de echte problemen van dit land. Dat is helder. Dat is en we hadden uh, het over de gemiddelde Amerikaan uh, die gaten met gaten vult met verschillende creditcards. Maar dat doet dus de regering ook al jaren. Die discussie wordt uh, nu gevoerd. Uh, en ik, ik, er wordt per maand uh, hebben we met uh, quantitative easing... wordt er 40 uh, miljard bijgedrukt door de, de Federal Reserve. Ja. Wij en, kunnen hier nog uh, heel lang over praten. Dus maar die, die, uh, ik ga je onderbreken, Ik Niet echt. <laughs> ik, ik, mijn excuses. Ik, ik moest onderbreken. Want we, we zijn door de tijd heen. Bernardine van Kessel in Ohio. Theodora Junikin Venema in Florida. Dank voor dit uh, Nederlandse geluid over het hoge spel. wat op dit moment wordt gespeeld met de Amerikaanse begroting. Dank u beiden. goede Goedenavond. Chris Berry met Love Trip. Zometeen gaan we weer even horen hoe het in Kampen is. Oren dicht, zo weten u inmiddels als u wel langer naar deze uitzending luistert. Bijna kwart voor zes. Maar Zwaan ben aan, waar ben je? Goedemiddag. Goedemiddag. Goeien... Ja, goedemiddag. Nou ja, dat betekent in ieder geval dat het rustig is op de weg. Um, niet dat er helemaal niets gebeurt. De A10 West richting Den Haag, bij Amsterdam dus, is dicht bij de Koentunnel. Er zijn daar wat technische problemen met de verkeerslichten. Omrijd is het devies via de A10 Noord, de Zeeburger Tunnel. En er is een aanrijding geweest op de A12 Den Haag richting Utrecht, bij Noodorp. Twee kilometer file, daardoor de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. We gaan naar de knallen van je welste. We gaan naar Kampen. Een traditie, zei de burgemeester eerder dit uur over het karbiet schieten. Maar wel eentje, zei hij, om binnen de perken te houden als het kan. De politie houdt de hele middag en avond patrouillers in Kampen... om te kijken of de vreugdevuren die worden aangestoken niet al te uitbundig zijn. Roel Pauw stapt in de auto in Kampen met Jurgen Bakker, de ambtenaar openbaar orde. Margrietstraat, dat is in de wijk Brunnepen. Wat is daarvan bekend? Het is een beetje de volksbuurt van Kampen. Een hele gezellige, gezellige buurt, iedereen kent elkaar... Alleen het is wel een buurt die veel aandacht vraagt. Van de... Daar de... gebeurt de... nog wel eens wat met de jaarwisseling. Ja, daar komt eigenlijk de traditie van het schieten vandaan. En de, ook uh, wat, wat vreugde vuren. Dus er is hoop te doen. En de melding is nu? Ja, ik heb geen idee wat, uh, wat de melding is. Maar uh, dat gaan we, zo, uh, gaan we zo zien. En dan gaat de officier van iets brandweer en de officier van iets politie gaan beoordelen wat er moet gebeuren. Uh, we hebben in kampen uh, normaal gesproken heel weinig uh, schade van, uh, van opgeblazen prullenbakken of, of telefooncellen. Dat is geen traditie hier. Je ja, schiet mij gewoon met kabiet, dat vinden ze veel leuker dan dingen opblazen. Ja, wij vinden dat ook goed. Is dit brunnepen? Ja. Kleine straatjes, kleine huisjes. Oh ja. ja we gaan we even uitmaken weer. Okay. Gewoon even uit, uh, takjes uit elkaar en even uitstampen. Ja. Mag hier niet gebrand worden. Okay. Jongens, ik zal het eerst een beetje uit elkaar schuiven en dan uittrappen. Hey, een paar kerstbomen. Ja, een paar kerstbomen, ja. Maar wel een beetje op een onhandige plek, midden op de kruising. Nou, ja, zo kunnen we er niet langs hè. En ja, het maakt ook alles kapot en het is midden op de openbare weg. Dus ja, dat is niet de bedoeling. Dus die jongens die maken hem nou zelf uit. En, um... Weet je, jongens, kijk, moest je nou kijken naar de rook. Wat de, wat die, welke kant die op gaat. Die mensen die daar wonen, die hebben daar heel veel last van. Hij vraagt waar het wel mag. Waar het wel mag, in dat vuurbakken die uh, her en der staan. En dan hebben we dus met die tonnen hebben wij er geprobeerd om daar rekening mee te houden om te zorgen dat daar dus tenminste overlast is. En dat dus niet op elke plek gebrand kan worden. Ja? Dus daarom moet het even uit. Waterpakken! Ja? Wat zijn emmertje water? Emmertje olie. Emmertje olie, jongens, weer gestampd. Wie had dit bedacht? Niemand. Ja, waarom ik? Vond je wel een goed idee. Ik heb het ik niks gedacht. Niemand heeft het gedaan. Opeens was het er. Dat je dat weg is gerend heeft het gedaan. Tuurlijk, zou ik ook zeggen. Laat je vingers eens zien. Maar die zijn nou helemaal bruin van het vuurwerk, volgens mij. Ja. Hou je ook van Karbiet schieten? Ja, vanavond. Ja? Vanavond. Maar jongens, er is het ook wat lang. Maar dat is toch heel gevaarlijk? Het is, het is, het is zo onder de arm. Wat zeg je? Onder de arm. Onder de arm, ja, ja, ja, ja. ja. Flesje water. Dan ga je met de ene wat serieuzer om dan met de andere. Ja. ja. ja. ja. ja. Maar dit is een klein, uh, klein incidentje? Dit is een, kleine. Ja. dit is een kleine. Wat heeft u verder al gezien vandaag? Um, nou de vuurbakken natuurlijk. En um, al verschillende um, vuren die, ze, die aan zijn gestoken. Uh, op straat of um, in het gras. Op plekken waar het niet mag. Op plekken van. waar het niet mag. Ook waar uh, bomen worden omgegooid of um, boten van polyester. Dus ja, dat gaat echt uit. En dan, uh, dan is ook de lol er meteen af. Heeft u al een dwangsom moeten opleggen? Ik heb nog geen dwangzaam te vandaag. gelegd vandaag. Nee. En ik heb het niet van mijn collega gehoord uh, vanmorgen. Dus ik denk niet dat, nog, uh, dat er iets gebeurd is. Op dit... Het is een rustig hey, dagje in Kampen. Ja, nou, er wordt overal uh, redelijk plat uh, en veel geknald. Maar qua werk, ja, dit soort werk, uh, een beetje vuurtjes uh, voorkomende vuurtjes. Andy Robbie Williams. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. Er gebeurt niet heel veel in de wereld, zo lijkt het. Of bij de nieuwsredacties in het buitenland zijn mensen vanwege oud en nieuw lekker vroeg naar huis gegaan. Dat kan natuurlijk ook. In eigen land kwamen NRC Handelsblad en het FD wel met hard nieuws over bank en verzekeraar SNS Reaal. Die mogelijk betrokken is bij een grote strafzaak in Frankrijk. De SNS zelf noemen ze die krantenberichten zeer onzorgvuldig. CNN en Sky News hebben het over de medische situatie van Hillary Clinton... de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Bij een controle vanwege een hersenschudding is een bloedprop ontdekt. Maar CNN besloot ze Sanjay Gupta in te laten vliegen. Ja, want die man is niet alleen verslaggever, maar ook neurochirurg. En hij werkte ooit voor Hillary Clinton. En de arts besloot op tv uit de school te klappen. Clinton had eerder ook al een bloedprop. You know, it's it's, it's interesting um, because I, I worked for her back in 1998, and she, she had a blood clot at that time as well. Uh, so this isn't the first time this has happened to her. Are you hearing anything more about how, how she's just doing overall, Jill? Not really. I mean, they're just saying, you know, that she is in the hospital being observed, um, and we don't know exactly where the blood clot was. Dus het enige wat zeker lijkt is dat Hillary Clinton de jaarwisseling in het ziekenhuis doorbrengt. De schade door de brand op een meubelboulevard in Enschede loopt in de miljoenen, meldt RTV Oost. Wat meer de chique woonwinkel Maison Manon ging helemaal in vlammen op. De eigenaresse reageert vrij nuchter. Heel onwerkelijk, echt heel onwerkelijk en... Uh... Jan is bezig weer met, nu met de verzekeringen en alle rompslomp wat erbij komt. Maar ik ben in mijn hoofd alweer aan het opbouwen. Want ik wil zo snel mogelijk weer te draaien. En ook haar man reageert met typisch Twentse nuchterheid op het persoonlijke drama. De expertisebureau's komen er zo aan. Dus we gaan nu beginnen met het uit elkaar trekken van het hele spul achter ons. En proberen zo gewoon mogelijk door te starten. Kijken wat de mogelijkheden zijn. Radio Rijnmond heeft het over een zware vuurwerkbom... die ontplofte bij een voetbalvereniging in Dordrecht. Volgens een verslaggever is het daar nu een ravage. Bij de voetbalkantine zelf zijn, zijn ruiten gesneuveld. Uh, onder andere van, van de kantine zelf, maar ook in kleedlokalen. Daar is een, uh, een dakkapel is naar beneden gekomen. En dat opmerkelijk is ook... Uh, in de kantine zijn schilderijen zijn eraf gegaan. De klok is naar beneden gekomen. Ja, mensen zeggen, zoiets hebben wij hier uh, nog nooit meegemaakt. En ja, zoals je waarschijnlijk op daggrond ook wel hoort... Het glasgewinkel. Mensen zijn hier nu druk bezig om uh, de schade te verhelpen. Het Joodsjournaal heeft het over bakker Olink in Maarsen. Uitgeroepen tot beste oliebollenbakker door het AD. Vanochtend om vijf uur stonden mensen daar al in de rij, zegt de eigenaresse. Ja, het is echt ongelooflijk. Maar wat een rij. Heeft u gezien wel een grote ja, rij? Gooi je bij de rotonde op de, snel, op de, op de straatweg. Nu maar hopen dat de laatste nog voor middernacht oliebollen kunnen kopen. En op Radio Veronica ging het vanochtend over Arend Langeberg... de bekende nieuwslezer die is overleden. DJ Rick van Veldhuizen sprak met de zoon van die nieuwslezer. Keurig nette vent, maar af en toe met, met kleine, van die kleine streken. En, dat dat uh, was mijn vader ten top inderdaad. Hij zat in, oprecht in zijn stoptas op het strand. Ja. En uh, was voor iedereen altijd aardig. En, uh, maar had wel zijn streken, haalde altijd grappige dingen uit bij mensen. Volgens de zoon van Langenberg kennen zijn vader zoveel mensen... dat het gewoon onmogelijk is om die allemaal een rouwkaart te sturen. Het gesprek werd afgesloten met een paar bloopers... van de grappige en vrij verstrooide nieuwslezer. En voor het weer hebben we hier Tom van der Spek. Uh, Tom, goedemorgen. Je telefoon ging even af, maar dat maakt niet uit. Nou, ik dacht dat het bij jullie was. Oh, maar goed. Nou, dat ik heb nog binnen een... de telefoon duimen, dus... Uh... Nou, dan zat het ergens in de lucht. Kunnen we er nog eentje doen? Ja. Het weer nog even... Helaas lukt me dat niet om het vier te zijn te droveren op mijn computer. Dus... Arendt Langeberg. Onvergetelijk was hij. Heel aardig man, ja. Na zes uur gaan we gewoon verder. Gaat Roel Paul een traditie in Kampen ondergaan. Hij gaat live op een karabietbus zitten. Tien. Morgen de Radio 1 nieuwjaarsreceptie.